Door landverschuivingen en overstromingen zijn veel huizen en wegen verwoest. Volgens de premier is Dominica twintig jaar teruggeworpen in de tijd. Naar verwachting bereikt Erika maandag de Amerikaanse staat Florida. Daar is de noodtoestand afgekondigd. In China zijn zeven doden gevallen in een papierfabriek. Een werknemer viel tijdens het schoonmaken in een bad met giftig afvalwater. Zijn collega's wilden hem eruit halen, maar hij raakte zelf onwel door de dampen die uit het bad opstegen. Twee mensen raakten bij het ongeluk gewond.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 Het weer, de dag begint met hier en daar een mistbank. Later is het vrij zonnig en warm. Er staat weinig wind en het wordt 21 tot 26 graden. Vanavond en vannacht trekken er vanuit het zuidwesten stevige buien over. Morgen begint droog en het wordt dan drukkend warm. Maximaal 31 graden. In de loop van de dag neemt de kans op regen en onweer weer toe. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zond, zon, zon. Zee. Zandvoort. En zomerheets. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. delicia. Delicia. Assim je me me maakt, ai, ai, me maakt, als je me maakt, A falar. Como é que é, nossa, nossa, falar me als je me assim você me mata als je te pego. Ai, ai, als je me maakt, als me als je me mata Ai, se eu te als je me Na balada a galera ben weer terug. Ik ben E passou a menina mais linda Tomei coragem weer comecei a nossa, Nossa, nossa, assim você me mata Ai, te eu te pego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 need to eat, uh, run into love, your first name is King, uh, last name is Dumb, uh, cause you still believe in everyone. to sun All the and girls them big up your chest, make them know say you are the sweetest, because you know say you deserve the best. Love me, love them stay to my heart, make me feel good when we are walking. Nobody leave me, girl, no bother part, because the sweetness doesn't get started. Sweetness for the girl, them a dress, all the man them a say them impressed. Niceness I the girl, them a wear, all the man them a you got clear Sweetness for the girl, them a dress, all the man them a say them. Ik ben er nog I'm www.zfmzandvoort.nl